Oh, my God. En dat is dus wat ik dit keer ook inshallah zal doen. Dus dat vereist ook een specifieke luisterhouding van de luisteraar. Dus in plaats van achteroverleunend, een spetterend en spannend verhaal verwachtend zou je eigenlijk voorovergebogen moeten luisteren naar een af en toe technische analyse van deze geweldige hadith. Waarbij de amuserende aspecten van het verhaal weliswaar aanwezig zullen zijn, maar niet de overhand zullen hebben. Dus ik denk ik zeg het er maar bij voordat ik valse verwachtingen schep. Zoals de vorige keer en straks bekogeld wordt met eieren en tomaten, omdat sommige mensen heel veel afstand hebben afgelegd maar ik niet heb voldaan aan hun verwachting dus dan weet je en de reden dat ik heb gekozen voor deze aanpak is omdat dit verhaal te belangrijk en te waardevol is om slechts in zijn historische context te presenteren het is een must voor elke individu of groep die zich bevindt in het veld van Douwe want dit verhaal representeert op een ...hele sterke manier... ...de methodologische stappen... ...van de Da'i. En de mijlpalen eigenlijk die de Da'i zou moeten doorlopen... ...bij het verrichten van zijn werk als Da'i. En het verschaft ons ook inzicht... ...in de wijze waarop... tyrannische samenlevingen oppositie voeren tegen de boodschap van de islam. En het toont ons ook aan... Welke instrumenten die samenleving gebruikt om de boodschappen van de islam en de boodschap van de islam te bestrijden. En het leert ons ook welke obstakels er op dat pad van Dawa liggen en hoe wij die obstakels moeten vermijden. Al deze lessen kunnen wij halen uit dit verhaal, mits wij een analytische blik op werkt. Dus mits wij echt gaan stilstaan bij elk afzonderlijk aspect van de hadith en dat proberen te interpreteren in het licht van het werk van da'wah en dat proberen ook te betrekken op onze huidige situatie. Dus dat zijn de lessen en de verhalen uit de Koran en de sunnah zijn ook bedoeld om lessen uit te onttrekken. Een van de methodes die Allah subhanahu wa ta'ala hanteert in de Koran om zijn dienaren te onderwijzen, is het vertellen van, de, van verhalen. En daarom bestaat ook een derde van de Koran uit verhalen. En het doel van die verhalen is, zoals Allah Subhanahu wa Ta'ala zelf zegt in de Koran, in hun geschiedenissen zitten tekenen en lessen voor een volk dat nadenkt. Dus. De reden dat Allah subhanahu wa ta'ala een derde van zijn Koran heeft besteed aan verhalen... ...is voor ons om er lessen uit te kunnen onttrekken. En hij zegt ook... Fatul sosil la ...en vertel hen de verhalen, de geschiedenissen... ...in de hoop dat ze zullen nadenken. Dus het doel van die verhalen is niet dat wij daar onszelf mee gaan amuseren... ...maar het zou moeten leiden tot een moment van de reflectie... En het zou moeten leiden tot het onttrekken van lessen die praktisch bruikbaar zijn voor ons leven. Wat echter wel in oogenschouw genomen zou moeten worden, is de wijze waarop lessen uit een verhaal moeten uh, ontrokken worden. Dat is een vraag die je zelf moet stellen. Hoe trek ik lering uit een verhaal? Een van de manieren waarop lessen uit een historisch verhaal getrokken kunnen worden, is op zoek te gaan naar de... Constante die opgesloten liggen in dat verhaal. Naar de vaste wetten... die opgesloten liggen in dat verhaal. Constante zijn zaken die niet veranderen... met het veranderen van de tijd en de locatie. Dus vaste wetten die Allah subhanahu wa ta'ala... in de schepping heeft geplaatst. En Allah subhanahu wa ta'ala... als hij ons vertelt over een volk... dat duizenden jaren geleden geleefd heeft... dan is de bedoeling... Niet alleen om ons te informeren over het feit dat het volk bestaan heeft en geleefd heeft. Maar het is de bedoeling om ons iets te leren aan de hand van de vaste wetten die Allah subhanahu wa ta'ala in de schepping heeft geplaatst. En die vaste wetten kun je vergelijken met een natuurwet. Zoals bijvoorbeeld de wet van de zwaartekracht. Dat is een wet die Allah subhanahu wa ta'ala heeft geplaatst in de schepping. En ons leven is... Uh, die geven wij vorm rondom die wet wij weten dat je het zomaar van een flat af kan springen want dan val je naar beneden dus we houden daar rekening mee en op basis van die wet richten wij ons leven in en zo als er wetten zijn in de natuur zo zijn er ook wetten in de schepping Allah subhanahu wa ta'ala zorgt ervoor dat de geschiedenis altijd volgens vaste wetten verloopt waarom? zodat wij daar lering uit kunnen trekken als wij lezen uit een verhaal dat zich duizenden jaren geleden heeft voorgedaan. Dat de profeten bepaalde dingen hebben meegemaakt onder bepaalde omstandigheden. Dan weten wij dat wanneer wij in hun voetstappen treden. dat wij ook dezelfde dingen zullen meemaken. als zij hebben gedaan. Dus daarmee stellen wij vast dat de geschiedenis volgens vaste wetten loopt. Dat volkeren altijd dezelfde, hetzelfde pad begaan. En in het Westen is daar een meningsverschil over onder filosofen of dat wel zo is ze bestoken elkaar met allerlei verhandelingen over of de geschiedenis nou wel of niet volgens vaste wetten loopt. Maar alhamdulillah, wij hebben de leiding van Allah subhanahu wa ta'ala gekregen, de Koran, en daarin staat alles wat wij moeten weten. Ook over deze kwestie. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, وَلَن تَجِدَ tabdila اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا Je zult in de werkwijze van Allah geen verandering... Aantreffen. En je zult in de werkwijze van Allah geen aanpassing aantreffen. Met andere woorden, Allah subhanahu wa ta'ala heeft de schepping vormgegeven... ...langs deze vaste wetten waarin je nog verandering, nog aanpassing zult aantreffen. En alhamdulillah dat bewijst maar weer is... ...wat voor een ni'na wij, ni wij leven... ...dat wij op basis van één vers een probleem kunnen oplossen... ...waar filosofen hun hele leven aan besteden... ...om te achterhalen of de geschiedenis wel of niet langs vaste wetten verloopt. Wij lezen in één vers... ...en wij weten dat de geschiedenis inderdaad volgens vaste wetten loopt. En het zou ook nutteloos zijn om verhalen te vertellen... ...als je je niet aan de hand van vaste wetten daar... ...lessen uit kunt onttrekken. Want dan was het irrelevant geweest om te lezen... ...wat volkeren duizenden jaren geleden hebben gedaan. Wat voor nut zou dat hebben als wij niet aan de hand van vaste wetten die nog steeds gelden de dag van vandaag... terwijl wij in een hele andere tijdperk leven... maar de wetten die toen golden, gelden vandaag de dag nog steeds. Wat is de aanpak die we gaan hanteren, inshallah, met deze hadith? Ik zal steeds een deel van de hadith voorlezen... en vervolgens stilstaan bij elk afzonderlijk aspect. En als je het verhaal niet kent, dan zul je vandaag dus niet naar huis gaan... Met de clue. Of in ieder geval, je zult niet met het hele verhaal naar huis gaan. Maar ik denk dat de meeste mensen het verhaal kennen. En mocht je het niet kennen, dan is het misschien ook goed. Mocht je de volgende keer terug willen komen, dat je ondertussen het verhaal gaat opzoeken en het verhaal gaat lezen. Want dat zal helpen als je een algemeen beeld van het verhaal hebt. En zoals ik net zei, het is niet de bedoeling om het hier te presenteren in een narratieve vorm. Dus dat we gewoon gaan verhalen van dit is gebeurd en dat is gebeurd. De bedoeling is de analyse. We gaan stilstaan bij de afzonderlijke aspecten van de hadith. En kijken hoe wij dat kunnen gebruiken in onze huidige tijd. Voor deze serie heb ik als basis gebruikt een boek van Sheikh Riva'i Soho. Een klein boekje waarin deze hadith... Uh, ...waarin ook ingegaan wordt op, op deze hadith. En dat is wat ik als basis heb gebruikt voor dit boek. Dus degene die uh, hierna of ondertussen dit boek willen raadplegen ...het is volgens mij ook uh, in een digitale vorm uh, beschikbaar via internet... ...dus dan moet je even zoeken. De profeet sallallahu alayhi wa sallam vertelt ons in een hadith... ...die is overgeleverd door Muslim Ahmed al-Tirmidhi en al nasai Hij zegt ons... ...er was eens een koning... ...over een volk dat voor jullie leeft... En deze koning had een tovenaar in dienst. En de tovenaar werd oud en realiseerde zich dat hij binnenkort zou komen te overlijden. En hij vroeg aan de koning of hij een kleine jongen kon brengen aan wie hij een tovervak kon leren, zodat de, de koning na de dood van de tovenaar iemand zou hebben die het tovervak beheerste, waar de koning dan gebruik van zou kunnen maken. Dus de koning bracht hem een kleine jongen uit de stad. En deze jongen, elke keer als hij vanaf zijn huis de weg aflegde naar het paleis, waar hij les zou gaan krijgen van de tovenaar, dan kwam hij onderweg een monnik tegen. Een monnik die zich had afgezonderd van de maatschappij. En deze jongen kwam de monnik tegen. En elke keer als hij vanaf zijn huis naar het paleis liep, dan stopte hij even bij de monnik. En als hij terugkwam van het paleis naar huis, dan stopte hij ook even bij de monnik. Want wat hij bij de monnik leerde, vond hij belangrijk en vond hij interessant. Het probleem wat echter ontstond, was elke keer als hij bij de tovenaar kwam, dan kwam hij te laat. Omdat hij een deel van zijn tijd had besteed aan de monnik. En de tovenaar sloeg hem omdat hij, te, omdat hij te laat was. En als hij terugging van het paleis naar huis, dan stopte hij ook even bij de monnik en dan kwam hij te laat thuis en kreeg hij klappen van zijn familie. Dus de monnik zei tegen hem, als je te laat komt bij de tovenaar, zeg dan dat jouw familie je heeft opgehouden. En als je te laat komt bij jouw familie, zeg dan dat de tovenaar jou heeft opgehaald. En op die manier creëer je tijdwinst die je kunt besteden aan mij hier. De hadith zegt dus er was eens een koning over een volk dat voor jullie leeft. Dit is de eerste zin uit de hadith. En je ziet hier dat de profeet sallallahu alayhi wasallam) geen datum noemt. En ook geen locatie noemt waar deze gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. En je zult ook in de Koran zelden data aantreffen of locaties. We weten niet precies, Allahu alem Je kunt het natuurlijk op een andere manier Kun je daar wel achter komen, maar in de Koran staat niet precies waar Noor heeft geleefd. Of Ibrahim, ja, behalve dat hij naar Mekka is geweest, et cetera. Of andere volken. En de reden hiervan is, is dat de lessen die wij kunnen onttrekken uit deze verhalen. Tijdloos zijn. En ze zijn universeel toepasbaar. Dus het is niet nodig om een locatie te benoemen. Want de lessen die wij uit die verhaal kunnen onttrekken, is universeel toepasbaar. Op elke locatie waar je bent in de wereld, heb je wat aan die lessen. En het is ook afzonderlijk van de tijd. Het maakt niet uit in welke tijd zich een dusdanige situatie afspeelt. Je zult altijd wat hebben aan die. Verhalen. Dus de verhalen zoals ik net al zei informeren ons over de constanten die daarin liggen opgesloten. En dat is de boodschap die Allah subhanahu wa ta'ala met ons communiceert. En dat is wat wij ook uit die verhalen zouden moeten halen. De enige tijdsreferentie die de profeet sallallahu alayhi wa sallam, maakt. Is dat deze koning. En dit volk hebben geleefd in de tijd voor de sahaba Hij spreekt tegen de sahaba en hij zegt Een volk dat voor jullie leefde Dus de enige tijdsreferentie is dat dit volk voor de tijd van de sahaba heeft geleefd En met het verwijzen naar het verleden Maakt de profeet sallallahu alayhi wasallam) Een link tussen de oproep van de islam in het heden En de oproep in de islam naar de islam in het verleden dat wil zeggen dat de verspreiders van de islam in het heden dezelfde weg bewandelen als de verspreiders van de islam in het verleden. En het was nodig, want de sahaba zouden het fundament gaan, gaan, gaan vormen van de daauwe. En dus was het voor hen belangrijk om te weten welke beproevingen en welke obstakels de volkeren voor hen hadden begaan. ...want zij zouden het fundament gaan worden van de da'wah... ...dus zij moesten van het, vanaf het prille begin worden opgeleid... ...in dit vak wat wij da'wah noemen. En het was dus belangrijk om te leren aan de hand van de verhalen van de vroegere volken. En zo is het ook voor een ieder die in de voetstappen treedt van de sahaba... ...en deze religie verspreidt en verkondigt. Het is van essentieel belang om de stadia te kennen... ...die de verspreiders van de islam moeten doorlopen wanneer zij ervoor kiezen om deze religie te verspreiden. En met het verwijzen naar de koning. Want er wordt hier gezegd... er was eens een koning die leefde voor jullie. Met het verwijzen naar de koning... wordt ook meteen de aard van de islamitische oproep weergegeven. Namelijk een onvermijdelijke confrontatie... tussen de uitnodiger naar de islam en... De machthebber. De machthebber die niet regeert met waar de islam mee gekomen is. En deze onvermijdelijke confrontatie klinkt misschien hard... als je, je bedenkt dat islam de religie van vrede is. Naam. En de religie die gekomen is als banghartigheid voor de mensen. Naam. Maar je kunt deze onvermijdelijke confrontatie tussen de oproep naar de islam en de machthebber alleen maar begrijpen wanneer je de essentiële doelstellingen van de islam begrijpt. Kijk, de islam, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, ook van onder de moslims, helaas, vandaag de dag, in tegenstelling tot wat deze mensen denken, is het niet slechts een spirituele aangelegenheid, of een setje van morele en ethische codes, of een setje van rituele aanbidding. De islam is een compleet systeem dat alle facetten van het menselijk leven regelt de sharia van Allah subhanahu wa ta'ala bestaat dus uit verschillende componenten, bijvoorbeeld een individueel aspect, en dat aspect regelt jouw relatie met Allah subhanahu wa ta'ala en de sharia die geeft ons handvaten om deze relatie met Allah subhanahu wa ta'ala te onderhouden en tot stand te brengen namelijk as-salah dat is een zaak waarbij jij je individuele relatie met Allah subhanahu wa ta'ala tot stand brengt, in stand houdt en versterkt. Maar de sharia heeft ook een maatschappelijk aspect. En dit aspect organiseert het maatschappelijk verkeer van een moslimsamenleving. Het bepaalt de principes op basis waarvan interactie tussen mensen moet worden gehouden. Bijvoorbeeld de regels omtrent huwelijk en handeldrijven, et en de sharia heeft ook een politiek aspect. Want de regels die Allah subhanahu wa ta'ala heeft gecommuniceerd in de Koran... ...moeten ook vertaald worden naar, een, naar concrete beleidsmaatregelen. Dus politiek bedrijven is ook onderdeel van de islam. De islam heeft ook een strafrechtssysteem... ...die de strafmaat bepaalt voor bepaalde uh, overtredingen. En dit zijn allemaal dimensies van de islam. En dus kan de islam alleen maar in zijn totaliteit geïmplementeerd worden... als er sprake is van politieke macht. En als er sprake is van islamitische instituties. En dat geldt overigens voor alle systemen in de wereld. Democratie kan alleen bestaan in een land als Nederland... als er ook instituties zijn die gedemocratiseerd zijn... waarin de democratische principes gelden. En dat geldt ook voor de islam. Want, laten we een concreet voorbeeld noemen... hoe wil je strafrecht gaan toepassen... Als er geen sprake is van islamitische instituties. Strafrecht passen wij niet toe in de moskee. We kunnen niet de mensen de handen afhakken in de moskee of stenigen in de moskee. Wat je daarvoor nodig hebt zijn instituties die regeren met de principes van de islam. En die dat soort uh, uh, yani straffen gaan uitvoeren. En omdat de islam alleen maar te implementeren is in zijn totaliteit. Als er sprake is van politieke macht zit er in de aard van de oproep. ...een onvermijdelijk conflict... ...met de machthebber. Want de machthebber wil zijn macht niet afstaan. De machthebber... ...die profiteert juist... ...van een samenleving die verstoken is... ...van de leiding van Allah. En... ...wat zien we dan? Dat de machthebber altijd... ...in opstand komt... ...tegen de boodschap van de islam. Want hij realiseert zich namelijk... ...tenminste wanneer de islam... ...in zijn oorspronkelijke vorm wordt gepresenteerd. Kijk, je kunt wel een, uh, een neppe versie van de islam presenteren... ...die het alleen maar heeft over, uh, over uh, zeg maar individuele aspecten van het geloof... ...over het gebed en over de rituele aanbiddingen... ...die verder niet zeg maar, uh, vereisen dat de politiek zich gaat aanpassen aan de islam. Maar als je de islam in zijn oorspronkelijke vorm presenteert... ...zoals de profeet sallallahu alayhi wasallam sallam dat heeft gedaan... ...dan zul je zien... ...en zoals elke profeet overigens heeft gedaan... ...zul je zien dat de machthebber... ...in opstand zal komen tegen de islam... ...want hij realiseert zich... Dat, zijn macht, uh, ja, niet, ...dat de islam... ...zijn macht afdwingt. En dat hij... ...zijn macht inperkt. En dat de islam, de machthebber... ...eigenlijk reduceert tot een... ...tot iemand die toezicht moet houden... ...op de implementatie van de sharia. Dat is... ...de machthebber in de islam... Maar de machthebbers van vandaag en van vroeger ook, die willen juist hun wil opleggen aan de mensen. En dan kom je in een onvermijdelijk conflict met de islam. De boodschap van de islam, wanneer die wordt gepresenteerd, zit er een onvermijdelijk conflict in met de machtheb. Dat lezen we in alle verhalen van de profeten. Dan zien we dat de, de, de heersende elite, al mala zoals Allah subhanahu wa ta'ala ze noemt in de Koran, altijd in opstand kwamen wanneer de profeten deze boodschap Presenteerde. En waarom is dat zo? Omdat de islam niet alleen gekomen is als een setje van rituele aanbiddingen en morele en ethische principes... ...maar de islam is gekomen als een systeem om geïmplementeerd te worden in het land... ...en opgelegd te worden aan het volk aan wie de islam is geopenbaar. En het kan nooit de doelstelling zijn van de islam om alleen te komen met de rituele aanbiddingen... ...en de morele en de ethische codes. Waarom? Want als de Dawa alleen gericht wordt aan degenen die worden geregeerd en niet aan degenen die regeren, dan zal de Dawa een ideologie zijn die zich onderwerpt aan het bewind van de heerser. En het bewind van de heerser is altijd gevestigd op, niet op de islam, want anders was het geen probleem. En dat kan nooit de doelstelling zijn van de islam. De islam is niet gekomen om geregeerd te worden, maar de islam is gekomen om te regeren. En deze koning. De hadith gaat verder. De koning had een tovenaar in dienst. En de koning maakte gebruik van deze tovenaar om zijn bewind in stand te houden. En magie was bedoeld in die tijd om de samenleving dom te houden en bij de waarheid weg te houden. En om ervoor te zorgen dat de heerschappij van de koning kon verder gaan zonder, zonder dat er uh, opstanden uit, uh, uitbreken. Want wat doet magie eigenlijk? Magie onderdrukt alle tendensen in een samenleving die erop gericht zijn om de ongelijkheid in zo'n samenleving aan de kaak te stellen. En omdat het bewind van de koning was gericht op ongelijkheid, had hij zo'n macht nodig. Had hij die magie nodig om het volk yani, in toom te houden. Want stel je voor dat er een aantal knappe koppen opstaan en het onrecht in de samenleving herkennen en aan de kaak gaan stellen. Dan... ...komt het bewind van de koning in gevaar. En dus hebben koningen magie nodig... ...om de bevolking eigenlijk in bedwang te houden. En dat zie je niet alleen bij de tovenaar... ...en bij de koning en het koninkrijk van ons verhaal... ...maar dat zie je in feite in alle samenlevingen... ...die gevestigd zijn op onrecht. Je ziet dat ze allemaal gebruik maken van magie... ...om het volk in slaap te houden... ...en om het volk weg te houden bij... De waarheid. En dat geldt ook voor de samenleving van vandaag. Hoewel de samenleving van vandaag weliswaar geen gebruik maakt van magie zoals wij magie kennen. En zoals wij magie uit dit verhaal kennen. Maar alle pogingen om de samenleving weg te houden bij de waarheid. Zijn pogingen van magie. En worden ook uitgevoerd door tovenaars. Alleen de tovenaars van vandaag hebben andere vormen aangenomen. En zijn niet de figuren die wij normaal, normaal gesproken met een tovenaar associëren. De bebaarde Harry Potter figuren zeg maar. Een van de grote tovenaars bijvoorbeeld van de moderne samenleving is, wat? is de media. Als wij het hebben, als wij magie uh, vertalen als uh, pogingen om de massa weg te houden bij de waarheid, dan is media de grootste tovenaar. De media is weliswaar kritisch, hè, want je zult je afvragen, als je het hebt over media, misschien van een dictatuur, inderdaad. Nee, maar ik heb het ook over de media van hier. Want de media van hier is wel kritisch, maar ze zullen nooit dusdanig kritisch zijn dat zij gaan morrelen aan het fundament van de macht hebben. Dus, een concreet voorbeeld. Berichtgeving van de media over bijvoorbeeld de kredietcrisis. Daarin kunnen zij heel kriti kritisch zijn in die berichtgeving... En ze kunnen heel kritisch zijn ten aanzien van bepaalde sleutelfiguren in de wereldeconomie. Of banken die uh, zeg maar, uh, uh, niet uh, zeg maar verantwoord om zijn gesprongen met het spaargeld van, van mensen. Maar ze zullen ons nooit iets vertellen over de essentie van het papiergeld. Ze zullen ons nooit iets vertellen over de essentie van het monetair systeem. En over het onrecht waarop het monetaire systeem is gevestigd, of de werkelijke werkwijze van het IMF, daar zullen ze ons nooit iets over vertellen. Waarom? Omdat als je dat doet, dan ga je morrelen aan de fundamenten van de macht hebben. Want de machthebber heeft zijn macht gevestigd op deze zaken. En als je daaraan gaat morrelen, dan ga je morrelen aan uh, het fundament van de macht hebben. Dus Daarbuiten mag je kritisch zijn. Je mag kritisch zijn over personen, je mag kritisch zijn over instanties. Maar je mag nooit onthullen wat de daadwerkelijke werkwijze is van dit soort instanties. Een ander voorbeeld in de selectieve verslaggeving over belangrijke onderwerpen. Bijvoorbeeld, elk jaar vindt er een ontmoeting plaats tussen invloedrijke mensen uit de politiek en het bedrijfsleven en de media. En deze zitting wordt voorgezeten door niemand minder dan... ...dan wie? Wie? Nee, veel dichter bij huis. Sterker nog een paar kilometer hier verderop. Beatrix. Beatrix, inderdaad. De zogenoemde Bilderberg Conferentie. Is het jullie opgevallen dat er nooit verslag wordt gedaan van deze bijeenkomst? Terwijl je zou denken dat zo'n zo bijeenkomst juist heel nieuwswaardig is... Hè? Want wat heeft zo'n gezelschap met elkaar te bespreken? Sterker nog, het is ook een hele vreemde combinatie. Media met politiek en bedrijfsleven. Terwijl wij weten in een democratie is de media er juist om de, de, de politiek uh, zeg maar, uh, te controleren. En dan gebeurt er zoiets. Achter gesloten deuren wordt er gesproken over zaken waar wij geen weet van hebben. En de media doet er geen verslag van. Sterker nog, ze doen niet alleen geen verslag van de inhoud. Ze doen niet eens verslag van het feit dat dit soort uh, ontmoetingen plaatsvinden. En dan te bedenken dat de koningin op de voet gevolgd wordt door de media. Elk lintje wat zij knipt op schiermonokogen of uh, goree overflakkeen, daar is de media altijd bij. En zelfs de media reist met de koningin mee als ze uh, op skivakantie gaat. Waarom? Om die ene foto te kunnen nemen. Dan reizen ze helemaal mee naar Leg in Oostenrijk. ...en dan komt er een moment waarop de koningin gaat poseren... ...en dan mag er een foto genomen worden... ...en dan mag de media weer naar huis. Dus daar doen ze wel allemaal verslag van... ...maar zo'n belangrijke ontmoeting als deze... ...daar wordt niet eens verslag gedaan van het feit dat het plaatsvindt. Laat staan nog dat verslag wordt gedaan van wat er achter gesloten deuren wordt besproken. Dus dit is de magie van de media. Geen verslag doen van zaken die ertoe doen... En ondertussen de mensen bezighouden met zaken die je niet toedoen. Dat is hoe media werkt, of dat is hoe magie werkt in de moderne samenleving. Een ander voorbeeld van magie in de moderne samenleving. Een van de grote tovenaars van deze moderne samenleving. zijn de wetenschappelijke instellingen, de universiteiten en de instituten waar wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt. Waarom? Omdat zij doelbewust. Zich niet bezighouden met zaken die, en nogmaals zeg ik het, het fundament van de hebben bedreigen. En alles wat de machthebber blijvende schade kan opleveren. Alles wat de machthebber blijvende schade kan opleveren. Wordt in het wetenschappelijke discours afgedaan als een, als wat? Als complotdenken, Als complottheorieën. Dus als je als wetenschapper een hele plausibele theorie hebt... waar je ook bewijzen voor hebt... maar er bevindt zich geen boek op de universiteitsbibliotheek... die de theorie ondersteunt... dan ben je een kwakzalver en een complotdenker. Vooral als je onderzoek doet... naar de motieven achter bepaalde politieke besluiten... en je twijfelt aan de conclusies van de conventionele wetenschap... dan word je al heel gauw weggezet als een complotdenker. En dit is iets... Wat je aan de levende lijve ondervindt. Als je uh, aan de universiteit studeert. En je bent kritisch. En je kijkt verder dan wat de, de universiteitsboeken jou uh, voorschotelen. En dit is iets wat ik ook aan de levende lijf heb ondervonden. Ik heb onderzoek gedaan naar de relatie tussen Europa en Israël. En dan met name waarom Europa passief is als het gaat om Israël. Terwijl Israël de... Uh, ...regels uh, consequent aan hun laarslappen, de, de internationale rechtsregels. En jullie weten waar ze allemaal verantwoordelijk voor zijn, en dat weet iedereen. En nooit heeft Europa uh, de stap gezet om ze bijvoorbeeld economisch te boycotten... ...terwijl ze dat wel doen met andere landen. En ik heb proberen te achterhalen waar dit aan ligt. En er is geen enkel boek wat dan in hun ogen uh, wetenschapswaardig is... ...of artikelen, wat dan ook, die jou... ...gaat informeren over de werkelijke motieven achter deze zaak. En dit is dus magie van de bovenste plank. En wat dacht je... ...nog één voorbeeld van uh, tovenaars in de moderne samenleving... ...wat dacht je van geleerden in een samenleving waar religie een grote rol speelt? We weten dat geleerden ook gewoon employees kunnen zijn van de staat... En dat zij hun religieuze oordelen en fatwa aanpassen aan het beleid van de staat. Sterker nog, er zijn gevallen bekend waarbij de geleerde niet eens meer zijn eigen fatwa formuleert... ...maar de fatwa voorgeschoteld krijgt en alleen nog zijn handtekening hoeft te zetten. En eh, op die manier zeg maar de heerser naar de mond praat en zorgt dat het beleid en het bewind van de heerser in stand gehouden wordt. Want zo'n fatwa is bedoeld om de mensen weg te houden bij de waarheid... En wat hebben we gezegd over magie? Dat is elke poging om de mensen weg te houden bij de waarheid. Dus de tovenaars van vandaag hebben dan weliswaar andere namen. Bijvoorbeeld hoofdredacteuren van grote mediabedrijven, wetenschappers, moefties en geleerden. Maar het werk wat zij doen dient in principe hetzelfde doel als de tovenaar van ons verhaal. En dan komen wij weer terug op ons verhaal. Namelijk domhouden van de mensen en... De waarheid weghouden bij de mens. De hadith zegt, de tovenaar vroeg aan de koning of er een intelligente jongen kon komen. Zodat hij hem het tovervak kon leren. De koning bracht hem een jongen uit de stad om hem het tovervak te leren. En wat zien we hier? We zien dat er een onschuldige jonge ziel op weg is om gemanipuleerd te worden. En uitgebuit te worden door een tyrannieke samenleving. En er is niemand in deze samenleving die hem uit de klauwen van deze tyrannieke heerser kan redden. Waarom niet? Zul je je afvragen. Omdat die samenlevingen niet doen wat ze zouden moeten doen. Namelijk oproepen naar het goede en het slechte verbieden. Want we moeten ons wel realiseren... Mocht je jezelf rekenen tot de beste gemeenschap, want dat is wat Allah subhanahu wa ta'ala zegt over deze umma. kuntum khayra ummatin tin linnas, jullie behoren tot de beste gemeenschap die uit de mensheid is voortgekomen, maar dan wel op voorwaarde, billah, wel op voorwaarde dat je oproep naar het goede en het slechte verbiedt en een samenleving, waarin individualisme overheerst, dus ieder is met zichzelf bezig. En waarin men geen verantwoordelijkheid neemt voor elkaar... alsof het hun echte broers en zussen zijn. Want dat is echt de verantwoordelijkheid. Dat je je bekommert om het lot van de ander... alsof het je echte broer en zus is. Waarom? Alsof het je echte broer en zus is. Want dan ben je bereid om de door de fouten heen te kijken. Dan ben je bereid om de fouten van mensen te accepteren. Kijk, als, als het iemand van ver weg is... dan misschien probeer je het een keer... En vervolgens wil diegene niet luisteren en dan laat je maar zijn lot over. En dan denk je van nou ja, zoek het zelf maar uit. Maar als het je eigen broer of zus is, dan doe je dat niet. Dan ben je bereid om verder te gaan. Dan ben je bereid om vaker uh, uh, pogingen te wagen om iemand zeg maar, het, slechte te, te gebieden, of het slechte te verbieden en het goede te gebieden. En dat is dus wat er in deze samenleving ook niet gebeurt. In de samenleving van de hadith. Namelijk, er is geen mechanisme, geen sociale controle. Er, is, er zijn geen mensen die oproepen naar het goede en het slechte verbieden. En daarom kunnen die onschuldige zielen ten prooi vallen aan de klauwen van zulke tirannen. En in principe geldt dat ook voor ons. Als er in ons midden niet de mensen zijn die ook bereid zijn om op te roepen naar het goede en het slechte te verbieden. Dan zullen onze jonge en onschuldige zielen ook ten prooi vallen aan de klauwen van deze, deze tirannen. En de tirannen van hier zijn... Yani, uh, vaak niet te herkennen als tiran. Want de valsheid waar wij mee te maken hebben, wordt gepresenteerd in een hele op een hele onschuldige manier. Ta'i, dat is dat. Let ook op wat de tovenaar zegt. De tovenaar zegt tegen de koning: breng mij een intelligente jong. Niet zomaar een jong, breng mij een intelligente jong. En dit laat ons zien dat valsheid zich heel goed realiseert. Dat zij alleen kan overwinnen als ze gebruik maakt van de capaciteiten en de talenten die zo'n samenleving heeft. En dat valsheid altijd op zoek is naar dat soort talenten. En het uitbuiten en het manipuleren van dat soort talenten. Dus, wat moeten wij dan doen? Als wij weerstand willen bieden tegen deze valsheid. Dan moeten wij ook gebruik maken van onze knappe koppen. Dan moeten wij ook in staat zijn om onze knappe koppen te herkennen en in hen te investeren en hen de verantwoordelijkheid te geven om een taak uit te voeren, uit te voeren in de samenleving. want vooral als wij hebben over vandaag als wij kijken naar hoe de valsheid zich manifesteert vandaag en hoe valsheid gepresenteerd wordt aan de mensen dan zien wij dat valsheid gebruik maakt van alle kwaliteiten en dat valsheid niet zomaar gepresenteerd wordt dat er eerst heel goed wordt nagedacht over de vorm waarin valsheid gepresenteerd wordt. Daarom zul je nooit een kwalitatief slechte, perfecte film vinden. Je zult nooit kwalitatief slechte, slechte muziek vinden. Je zult nooit kwalitatief slechte, slechte programma's vinden. Want valsheid weet heel goed, als, deze, als ik deze valsheid aan de man wil brengen, als ik aanhangers wil creëren, dan moet ik dat met kwaliteit doen tegenover staat dat de moslim zijn waarheid wil presenteren. Maar hoe doet hij dat? Zonder kwaliteit. We maken tekenfilms kwalitatief slecht. We maken films kwalitatief slecht. En kwantitatief ook. Want misschien is er één film over islam... Ja, en niet tegenover duizenden films over die valsheid verkondigen... Dus dat betekent dat wij ons moeten realiseren dat het niet alleen gaat om het bezitten van de waarheid of het verkondigen van de waarheid. Maar dat we dat ook moeten doen in een vorm die aantrekkelijk is voor de mensen om te accepteren. En dat wij moeten gebruik gaan maken van kwaliteit van mensen, maar ook van dingen. Dus dat wil zeggen dat wij daarin ook moeten investeren. We moeten realiseren dat als wij de waarheid aan de man willen brengen, dat we dat niet op een slechte manier moeten doen. We moeten bereid zijn om daar geld voor uit te geven als dat geld vereist. He, als, als het vereist dat je apparatuur nodig hebt om de waarheid te verkondigen. Dan moet daar ook geld voor, voor, voor, voor uitgegeven worden. En anders zitten we met valsheid die ons altijd zal inhalen als het gaat om kwaliteit. En dat is wat valsheid doet. Ze zoeken naar de kwaliteit, ze zoeken naar de intelligentie. Naar de mensen die in staat zijn om deze, valse, om dat, om deze valsheid aan de man te brengen. De hadith zegt: op zijn weg naar de tovenaar kwam de jongen een monnik tegen. En hij stopte bij deze monnik en hij luisterde naar hem en hij raakte onder de indruk. En hierin leren wij een prachtig voorbeeld van de macht van Allah subhanahu wa ta'ala. Degene die Moose liet opgroeien in het paleis van Fira'u. Degene die het einde zou betekenen van Firaun, werd opgegroeid, groeide op in het paleis van Firaun. Werd gevoed door de, het geld van Firaun. Het plan van Allah subhanahu wa ta'ala is zo machtig. Op het pad dat leidde naar valsheid en op het pad dat leidde naar de vernietiging, niet alleen van dit jongetje, maar van die hele koninkrijk, heeft Allah subhanahu wa ta'ala ervoor gezorgd dat op datzelfde pad, dat hij een bron van leiding tegenkwam. En dat terwijl hij onderweg was naar valsheid, waarheid hem in de weg stond. En hoewel hij onderweg was naar vernietiging, goedheid, goedheid hem in de weg stond. En hierin leren we iets over het plan van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat het zo machtig is dat wanneer hij wil dat iets gebeurt, dat hij de omstandigheden creëert die dat mogelijk gaan maken. En wat we ook zien, is dat deze monnik zich had moeten afzonderen. Dit was een monnik die leefde afgezonderd van de maatschappij. Hij zat niet midden in de maatschappij. Hij leefde afgezonderd van de maatschappij. Omdat hij in zijn eentje geen positieve invloed kon uitoefenen op die maatschappij. Het gevaar bestond juist dat hij negatief beïnvloed zou worden door de maatschappij. En dit laat zien hoe corrupt die samenleving was. De monnik had zich moeten Afzonderen om zijn religie te beschermen dat betekent dat deze maatschappij heel ver heen was en wat kunnen wij hieruit begrijpen dat de corrupte samenleving geen goedheid zal dulden in zijn midden en dat de corrupte samenleving er alles aan zal doen om de islam dan wel aan te passen aan de geldende normen in die samenleving dan wel de islam volledig te elimineren en hierin zit een boodschap voor moslims die denken dat er compatibiliteit mogelijk is tussen aan de ene kant de islam en de verdorven samenleving. Dat dus deze twee verenigbaar zijn met elkaar. Er zit een hele sterke boodschap voor degene die denken dat islam probleemloos te verenigen is met een corrupte samenleving. En we zien dat deze mensen ook nog kunnen onderbouwen met versen uit de Koran. Ja maar, de profeet sallallahu alayhi wasallam) sallam, Mekka, et cetera, et cetera. En ze kunnen verzen aanhalen die uh, onderbouwen dat islam kan bestaan in een corrupte samenleving. Wat is hier uiteindelijk het gevolg van, als je dit gaat denken? Dat je je niet gaat inzetten voor de, voor, o, om, het, om een samenleving op te richten. ...die gevestigd is op de islamitische principes. Je vindt het wel goed zo. Als ik hier kan leven als moslim... ...en ik kan mijn rituele aanbiddingen uitvoeren... ...dan is er dus geen enkele noodzaak... ...om inzet te gaan tonen... ...om een islamitische samenleving tot stand te brengen. Want we kunnen hier ook... Maar ...kijk maar, we zitten midden in een moskee... ...we geven onze lezing... ...we zijn heel kritisch over het land... ...wat ons deze moskee heeft gegeven... ...en over het systeem wat ons de vrijheid geeft... ...om hier te zitten en... Dit verhaal te kunnen doen. Zijn we heel kritisch over. Wat een geweldige ni'ma leven wij in. Maar zo werkt het niet. Ik heb net gezegd dat de islam meer is. Dan de rituele aanbiddingen. Die wij bijvoorbeeld in deze moskee. Kunnen uitvoeren. Dus het, dit, deze uh, uh, ja, die monnik leert ons. Dat compatibiliteit niet mogelijk is. Tussen deze twee. En dat een van de twee de ander gaat uitsluiten. En hij was bang dat... Hij het loodje zou leggen tegenover deze corrupte samenleving. Dus hij heeft zijn conclusie getrokken. Namelijk, hij ontvluchtte die samenleving. En zonderde zich af van die samenleving. Uit angst dat hij meegezogen zou worden in die corruptie van die samenleving. De hadith zegt. Elke keer als hij naar de tovenaar ging. Dan zat hij bij de monnik. Dus hij kwam te laat bij de tovenaar en de tovenaar sloeg hem. En ondanks de klappen die hij kreeg. ...bleef deze jongen bij de monnik zitten. En let wel op de jonge leeftijd. We hebben het hierover in de hadith wordt hij genoemd... ...en el, el ghulam is iemand die in ieder geval niet de zestien heeft bereikt. Gelet op zijn jonge leeftijd zijn deze klappen die hij krijgt van de tovenaar... ...een hele zware beproeving. He, iedereen kan zich misschien nog realiseren hoe toen hij klein was... ...hoe bang hij was voor de klappen die hij van zijn vader kreeg. Nou, zo moet je het voorstellen. Dat was niet iets om licht te nemen... Deze jongen, de klappen die hij van de tovenaar krijgt, het is niet om iets om licht te nemen. Dus het is een hele zware beproeving voor deze kleine jongen. Maar wat wil Allah subhanahu wa ta'ala eigenlijk met deze jongen? Hij wil hem vanaf het prille begin laten inzien wat de tol is die betaald moet worden op het pad van duwen. En hij wil hem vanaf het begin laten inzien wat de obstakels en de beproevingen zijn die men krijgt op het pad van douwen. Want deze jongen zou het fundament gaan worden... waarop de douwen van het hele koninkrijk gevestigd zou worden. En dat kan alleen maar, je kunt alleen maar een fundament van de douwen worden... als je door een fase van beproevingen gaat... die jou sterk maken en die jou leren... dat je alles ervoor over moet hebben... om deze boodschap te verkondigen. En de mate waarin jij bereid bent om beproevingen te doorstaan... Bepaalt de mate van succes die jij zult hebben in de da'wah. Dus Allah subhanahu wa ta'ala wilde dit jongetje in lijn brengen met de natuurlijke ontwikkeling van da'wah. Dawah vereist nu eenmaal beproevingen, dat is een natuurlijk gegeven. En Allah subhanahu wa ta'ala wil dit jongetje vanaf het prille begin, want tot dan toe, tot hieraan toe, heeft hij nog, is hij nog geen da'i. Hij heeft nog geen kennis van islam, behalve datgene wat hij nog even leert van de monnik. Er is nog geen sprake van... Hij gaat nog steeds naar de tovenaar. Zijn ambitie is eigenlijk om tovenaar te worden. Er is nog geen sprake van een dai. Maar Allah subhanahu wa ta'ala wil hem al vanaf dit moment in lijn brengen... met de natuurlijke ontwikkeling van de da'wah En dat is dat we deze beproevingen moeten doorstaan. Dus als je denkt dat je da'wah kan doen... vanuit een comfortabele positie... Dat de mensen van je gaan houden, altijd. Er zal altijd een deel van je houden, maar ik heb het over het kwantitatieve gedeelte. En dat de mensen je altijd met open armen ontvangen. En dat je niet iets zou moeten inleveren voor deze dauwen: je geld, je tijd, je moeite, je zweet, je bloed. Wellicht. Dan heb je een verkeerd concept van dauwen. De jongen. Dat zegt de hadith ons ook. De jongen ging klagen bij de, bij, de, bij de monnik over deze klappen die hij kreeg. Hij legde dit dilemma voor, want zoals ik al zei, klappen, kleine jongen, is een grote beproeving. Dus hij klaagde over de klappen die hij kreeg. Maar het klagen van deze jongen was niet bedoeld als een excuus om zijn verantwoordelijkheid te ontlopen. Integendeel, het klagen had tot doel om een oplossing te vinden voor, deze, voor dit dilemma waarin hij zat vergelijkbaar met wat Musa alayhis salam tegen Allah subhanahu wa ta'ala zei toen hij hem belaste met de boodschap. Hij zei tegen hem, maar ik heb een probleem, namelijk, ik stotter, of ik kom niet goed uit mijn woorden. En ik word gezocht voor moord in Egypte. Dus ik wil best naar Fir'aun gaan, maar ik zit met een dilemma. Wat Musa alayhi salam hier doet, is niet zijn verantwoordelijkheid ontlopen. Hij zegt niet tegen Allah, ja sorry, ik kan niet gaan, want ik stotter. Nee, hij legt dit voor in de hoop dat er een oplossing voor zou komen... ...zodat zijn taak vergemakkelijk wordt. En dit is ook het klagen van de jongen. Het is niet het geklagen wat wij kennen. van: uh, Zullen we dit gaan doen? Nee, maar ik heb zus en zo. Ja, maar je kan het ook wegnemen. Je kan ook zoeken naar oplossingen. He? Zullen we naar een lezing? Nee, maar ik moet iets doen. Je kunt dat ook uitstellen en naar de lezing gaan. Kun je helpen bij het organiseren van iets? Nee, want ik heb. Ja, maar je kunt ook ervoor zorgen... Dat die obstakels worden weggenomen. En dat is hoe de jongen hier omgaat met zijn obstakels. De klappen die hij krijgt vindt hij weliswaar erg. Maar hij legt het voor aan de monnik in de hoop dat hij een oplossing voor hem zou bedenken. En de oplossing komt ook. Want de monnik zegt tegen hem, de hadith zegt. De monnik zegt, als je te laat komt bij de tovenaar. Zeg dan dat je familie je heeft opgehouden. En als je te laat komt bij... Je familie zegt dan dat je tof, de tovenaar heeft opgehaald. Kijk. De, deze jongen maakt uh, gebruik. Volop gebruik van zijn tijd. Ook op de terugweg wil hij even bij de tovenaar zitten. Wat ons leert. Dat dit jongetje het belangrijk vond om bij de monnik te zitten. Want wat jij belangrijk vindt. Daar investeer je tijd in. Dus als jij wil weten voor jezelf wat belangrijk is in je leven. Kijk dan waar investeer ik veel tijd in. Het kan niet zo zijn dat jij iets belangrijk vindt, maar je investeert er geen tijd in. Dus islam vind ik belangrijk. Kennis opdoen over de islam vind ik belangrijk. Maar als we dan gaan kijken naar, een, naar iets objectiefs, dus hoeveel tijd besteed je daaraan... ...komen we er eigenlijk achter dat je er heel, helemaal geen tijd aan besteedt. Dan ben je dus aan het liegen tegen jezelf. Want wat jij belangrijk vindt in het leven, daar investeer je tijd in. En dit jongetje vindt het belangrijk om bij deze monnik te leren. Want bij deze monnik leert hij de islam... En dus investeert hij tijd daarin. En hij is bereid om zelfs de klappen voor lief te nemen die hij daarvoor krijgt. El Mohim, wat zien wij? In dit statement van de monnik naar het jongetje toe. Zeg tegen de tovenaar dat jouw familie heeft opgehouden. En zeg tegen de familie dat de tovenaar heeft opgehouden. Wat doet hij hier in feite? Hij geeft hem het recht om te liegen. Want dat is het. Want hij wordt niet opgehouden. Hij zit bij de monnik. En wij weten dat liegen legitiem is, of in ieder geval toegestaan is, onder drie voorwaarden. In drie gevallen, uit een hadith die overgeleverd is door Tirmidhi, is bekend dat liegen maar in drie toestanden is toegestaan. Namelijk, iets behagelijks zeggen tegen je vrouw, om haar een goed gevoel te geven. Dus je zegt iets wat niet waar is, alleen om je vrouw een goed gevoel te geven. Of je zegt iets om vrede te sluiten tussen twee mensen die uh, ruzie hebben met elkaar. Dus je zegt tegen de een dat de ander iets goeds heeft gezegd... terwijl het niet zo is, et cetera. En op die manier proberen je mensen bij elkaar te komen. En de derde situatie waarin liegen is toegestaan is in oorlog. Dan nou zul je je afvragen op basis van welke van deze drie situaties... staat de monnik de jongen toe om te liegen. De monnik beschouwt zichzelf... ...in staat van oorlog met de samenleving. Want de samenleving van de koning is gevestigd op de principes van shirk. En de monnik heeft die samenleving ontvlucht... ...om zijn tawhid te kunnen behouden. En tawhid en shirk zijn in een onvermijdelijk... ...eeuwigdurend conflict met elkaar verwikkeld. En op basis hiervan beschouwt de monnik zichzelf in staat met deze samenleving. Omdat hij gevestigd is op de principes van shirk. En op basis hiervan... van deze... koude oorlog eigenlijk... staat de monnik de jongen toe... om te liegen. Maar deze mogelijkheid is natuurlijk niet absoluut. Het wil niet zeggen dat uh, je nu... zeg maar... uit deze tekst moet begrijpen dat de samenleving... een... Uh, Zaken is waar je mee in oorlog bent en dat je dus aan het lopende bad kan liggen. er zijn strikte voorwaarden natuurlijk die dit tot het minimum beperken en we moeten ook de specifieke context in acht nemen van de jongen en de monnik en de situatie waarin zij zich op dat moment bevonden, dus we niet zeggen dat je vanaf nu tegen alles en iedereen buiten kan liegen, dat is niet de boodschap die erin zit De hadith zegt dat de jongen nu de problemen zijn opgelost, de dilemma's opgeheven. De klappen worden niet meer gegeven, want hij heeft nu een argument, een legitiem argument om te geven aan zowel zijn familie als de tovenaar. Op een dag loopt de jongen wederom vanaf zijn huis naar het paleis om college te gaan volgen bij de tovenaar. En op dat moment ziet hij dat, het dat de weg geblokkeerd is door een beest. En de mensen konden er niet langs. Dit beest versperde de weg. En de jongen pakte een steen en dacht bij zichzelf... ...vandaag zal ik weten wie er op het juiste pad bevindt. Tot nu aan toe heeft de jongen, twijfelde de jongen... ...over wie er nou op het juiste pad zit. Hij bezoekt zowel de monnik als de tovenaar. En wat hij bij de monnik leert... ...staat diametraal tegenover wat hij bij de tovenaar hoort. Want... Shirk en tauhid zijn twee verschillende werelden. En hij twijfelt over welke van deze twee het correcte pad is. En hij wil uitsluiten van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus hij pakt een steen en hij zegt: O Allah, als de weg van de monnik geliefder is bij u dan de weg van de tovenaar, dood dan dat beest met deze steen. En hij gooit de steen. En het beest komt te overlijden. En het jongetje weet nu zeker... dat de weg van de monnik... geliefder is bij Allah... dan de weg van de tovenaar. Wat kunnen we hieruit leren? Wat symboliseert dat beest... dat de weg blokkeert... van de mensen? En wat symboliseert die steen... waarmee hij die blokkade heeft opgeheven? En wat gebeurt er nu... hij? Zeker weet dat de weg van de monnik de juiste is. En de weg van de tovenaar een verkeerde weg is die bestreden dient te worden. De antwoorden op deze vragen stellen wij uit tot volgende week.